5 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Australische deelstaat New South Wales wordt geteisterd door tientallen branden. Het vuur nadert nu ook miljoenen stad Sydney. Op Twitter adviseert de brandweer om alert te zijn. Als u bedreigd wordt door het vuur... kan het zijn dat er geen hulp komt tot dus de brandweer. Zeker drie mensen zijn door de branden omgekomen. Vijf worden nog vermist. Honderden woningen zijn verwoest... In New South, South Wales en in de naburige deelstaat Queensland... ...boeden in totaal zo'n 120 natuurbranden. Volgens Australische media hebben duizenden bewoners hun woningen verlaten. Ze slapen in evacuatiecentra. Een Amerikaanse financiële autoriteit onderzoekt mogelijk seksisme bij het bepalen van creditcardlimieten door techgigant Apple en de zakenbank Goldman Sachs. Een klant van Apple Card uit op Twitter zijn ongenoeg over het feit dat zijn limiet 20 maal hoger was dan dat van zijn vrouw, terwijl zij een hogere kredietwaardigheid heeft. Een New Yorkse financiële autoriteit gaat nu onderzoeken of consumenten van Apple Card gelijk behandeld worden, ongeacht hun seksen.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 Lula kwam vrij na een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Dat bepaalde dat hij pas mag worden vastgezet... als alle juridische mogelijkheden zijn uitgeput. De linkse Lula en de rechtse president Bolsonaro zijn tegen Polen... maar door zijn veroordeling mag Lula niet meedoen aan de verkiezingen. En dan het weer. Eerst is het nog fris. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Later vandaag schijnt de zon geregeld en het blijft vrijwel overal droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. Het wordt 9 graden. Ook maandag start koud. In de loop van de dag vanuit het westen regen. Het wordt dan niet warmer dan 8 graden. Dit was het NOS journaal. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespucht. Dus lief. Dankjewel namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.